Als het hard en verband zich verschuilt voor de werkelijkheid. Van Zandvoort op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 Gaat van de dorst, niet te glimlach op je allerslechtste graf. Ze er is geen hittere vrein dat van de zijvers klinkt. niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen in daarin die niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand, niet de wijn van mijn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 Zitten wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uiterst waar wij al niet meer aan dachten, maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maar. Me Now being the map baby? for you and me